Uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Leraren, begeleiders, ouders en vakbonden roepen Kamerleden op kritisch te kijken naar de bezuinigingsplannen voor het passend onderwijs. In de openbrief in de Volkskrant schrijven ze dat kwetsbare kinderen de dupe worden als de Kamer de plannen niet tegenhoudt. Verder vrezen ze dat meer leraren er straks alleen voor komen te staan. Minister Van Bijsterveld wil 300 miljoen euro bezuinigen op het passend onderwijs. Algemene Onderwijsbond heeft opnieuw fel gereageerd op de bezuinigingsplannen. Voorzitter Drescher zegt dat je een gaatje in je kop hebt... als je denkt dat het passend onderwijs overeind blijft met 300 miljoen euro minder. Op Radio 1 zei hij dat hij het niet over minister van Bijsterveld had. Grote delen van oost australië staan onder water na dagen van zware regenval. Vooral de deelstaat New South Wales is getroffen... maar ook delen van Queensland en Victoria hebben er last van... In het stadje Wagga Wagga in New South Wales moeten alle 9000 inwoners worden geëvacueerd. De dijken van een rivier staan op doorbreken. Overstromingen in Australië hebben tot nu toe aan twee mensen het leven gekost. Het UWV maakt 150 extra werkcoaches vrij om ouderen aan het werk te helpen. Nu het aantal vacatures afneemt, verslechtert de positie van werkzoekende 55-plussers. Zo blijkt uit het jaarverslag van het UWV. Vorig jaar werd nog geen 2% van de vacatures door die groep vervuld. Het jaar daarvoor was het nog 5%. Ook arbeidsgehandicapten hadden vorig jaar grote moeite om aan het werk te komen. Maar 13% van de bedrijven nam arbeidsgehandicapten aan. Ondernemers in Leiden zijn het meest tevreden over het plaatselijke vestigingsklimaat. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte onder 7000 Nederlandse ondernemers. Die moesten onder meer een oordeel geven over de beschikbaarheid van personeel en de bereikbaarheid. Ook Almere, Lelystad en Enschede scoren goed. Van de vier grote steden scoort Utrecht het beste. Dan het weer, eerst grijs, vooral in het noorden en oosten mogelijk mist. Vanmiddag wisselend bewolkt, voor een graad of 9. Morgen veel wind, regen en ook iets frisser. Dit was het. Dit is John Hoka van de ANBB. Files van 4 kilometer of langer in de randstad staan onder meer op de A1. Amsterdam richting Amersfoort tussen Knoopend Eemnes en Eembrugge 4 kilometer. Richting Amsterdam staat tussen Bussum en Knoopend Bergen 6 kilometer. Verderop voor Knoopend Diemen 4 kilometer na een ongeluk. Daar zijn twee rijstoken dicht. A4 naar Amsterdam 6 kilometer bij Zoeterwoude door werkzaamheden. Op de A7 hoorn richting Zaandam voor het Knoopend Zaandam 5. En op de A8 naar Amsterdam ook 5 kilometer voor Knoopend Koenplein. A 9 Alkma richting Amselveen, tussen Beverwijk en Raasdorp 6. A 12, Arnhem naar Utrecht, 4 kilometer tussen Venendaal, Westen af het Maarn. En verderop in de richting Den Haag voor Den Haag-Malieveld 3 kilometer. A28 in de richting Utrecht tussen Aamsvoort Vathorst en Leusden 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...en whenever you need somebody... ...aan het begin van uur 2 van zondag in Kermeland Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Het is inderdaad even na drie uur... ...op deze regenachtige zondag... ...maar blijf lekker binnen... ...en luisteren naar de Salvoorts Radio... ...zijn er nog tot aan 5 uur vanmiddag... ...met heel veel onderwerpen, waaronder... Uh, ...rond de klok van half vier ...uiteraard de evenementenagenda... ...dus houdt uw pen en papier bij de hand... Als het goed is komt Marjana Rebel vanmiddag nog langs en die, gaat, die heeft nieuws over de Toon Hermans groep. Uh, vandaag is ook de laatste dag van de Kids Adventure Week, dan zit het er ook weer op. Daar kijken we nog even naar terug. We volgen natuurlijk voor u de voetbal eredivisie, zowel de tussenstanden als de eindstanden van de wedstrijden die momenteel gespeeld worden en nog gespeeld gaan worden. Mag ik alvast wat verklappen? Oh, je verklappen? De wedstrijden die om half drie gestart zijn, 0-0-0-0-0-0. Nou. nou, die zal maar een ja-kaart hebben. Ja, ja, ja. <laughs> Goed, uh, verder nog uh, na, na, natuurlijk uh, nog wat nieuws van, uw, van CFM, uw eigen radiostation. We hebben twee nu, nieuwe berichten voor u en we hebben weer een nieuw programma erbij met de ingang van aanstaande woensdag. Verder nog uh, veel leuke muziek en uh, genoeg reden om te blijven luisteren op deze regenachtige zondagmiddag. En doe dat lekker op de radio of op de televisie bijvoorbeeld. Kanaal 40 digitaal kun je gewoon uh, 24 uur per dag het nieuws uit Sanford en de regio volgen met het radiogeluid op de achtergrond. Nou, wat wil je nou nog meer, hè? Ho, ho, ho. En lekkere muziek op deze zondagmiddag, uitgekozen door collega Vos. Dank daarvoor. Hier is El Giro en morning. in Kemerland. Zondag in Kemerland. Je blijft op de hoogte. Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like ...zag wat gebeuren in de divisie. ...ik denk, nou dan moet ik deze plaat gaan draaien... ...van Lille Allen, van It's Not Fair. Nee, het is It's, niet naar It's not Fair. Nou, zullen we de stand even doornemen... De ...wedstrijden die om half drie gestart zijn. Ja, de om half drie gestart zijn... ...dat is uh, Ajax tegen Roda JC. Ja, Ajax staat achter. 0 tegen 1. En verder de wedstrijd Feyenoord tegen FC Groningen. Albert-Jan, 1-0. 1-0. En dan FC Utrecht tegen NEC. Daar staat het nog wel, nog steeds 0-0. Dus ja, zowel Feyenoord... Of Feyenoord staat voor, voor Groningen. En uh, Roda JC voor Ajax. Oh. Je zal oh. maar een ja kaart hebben van Ajax. Hij zal maar Rudy heten. <laughs> zal maar Rudy heten. En normaal gesproken dit programma doen. In een lekkere, warme studio. En daar nu zitten. Hmm. Goed, nou dan heb ik nog een leuk bericht uh, vanuit uh, vooruit Zandvoort. Want het uh, museum heeft weer een nieuwe, een nieuwe tentoonstelling. Want na een lange voorbereiding is het in het Zandvoortsmuseum een fanta fantastische tentoonstelling ingericht. Met als thema Zandvoorts, zilver, servies en souvenirs. Door de enorme toestroom van artikelen in bruikleen en schenkingen. Is het resultaat van de tentoonstelling verbluffend te noemen. En zeker voor een bezichtiging aan te raden. Iedereen kan de komende tijd in het Zandvoortsmuseum naar hartelust terugkijken en mijmeren over de prachtige vooroorlogse badcultuur. De tentoonstelling is geopend afgelopen vrijdag om 3 maart en hij loopt door tot en met 3 juni en is te bezichten op woensdag tot en met zondag tussen 1 en 5 uur. Zandvoortsmuseum uh, ja het is bijna right next door zou ik bijna zeggen. Ja, dat sluit aan op jouw plaatje. Dat sluit aan op jouw plaatje. Ik heb je wel weer door hoor. ja. Zo voor museum altijd wat te beleven. Ga er eens een keertje naartoe. I can feel the couple fight in right next door. to so me De muziek van de Robert Gray Band op de Salvox Radio bij zondag in Kennen we ons. Right next door. Nou, we hebben het al een paar keer uh, gemeld in uh, dit programma. Vandaag de final voor, de laatste race van het Winter- en Kampioenschap En daarvoor gaan we snel over naar het Park Sandvoet. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, want voor ons was aan wijzig uh, Willem van oh, deze. Dat <laughs> dus weer niet. Nee, dat nee nee, nee, nee, Dat gaat niet lukken. Ga hem nog een keer proberen. Gewoon even live in uitzending. gewoon live in uitzending. Gewoon live in uitzending. We gaan het weer even proberen. Oh, wacht even hoor. Ja. We gaan verbinding zoeken met Circuit Park Salvoort. Willem van Dezen, de final voor in de race die nog tot vier uur verreden wordt. En na 4 uur hebben we ook nog contact met de speaker van Circuit Park Salvoort. Dat is Rob Petersen. Eerst even kijken of we verbinding krijgen met Willem van Dezen, onze collega daar ter plekke. Hoi. Hey Willem, je was even weggevallen. Ja, ja, Maar je zit live op de radio, dus dat komt al uit. Okay, yeah, yeah, yeah. Hey, ja, de, de Final Four, de laatste race van het Winter en Kampioenschap van uh, dit jaar. Vanaf 12 uur begonnen zijn er al spectaculaire dingen te melden. Ja, 12 uur begonnen. 4 uh, ja, uur de uh, Final voor. Ja, nog een ruim half uur te gaan, dus uh, ja, op dit uh, ogenblik uh, toch wel wat uh, spectaculair, ja, spectaculair. We hebben een uh, leider in de website, dat is uh, David Hartsen, uh, met het van verlagen. Maar op de tweede plaats hebben we een van uh, David Hart en Robert Forst. Ja, en... Ja, die teams die zijn toch wel wat deel, beeld, een paar snelleidingenrijders, de hele aan de leiding, de team uh, Nathan, Wolf en Jaap van Lagen, ook de leiders in kampioenschap. Uh, ja, ik ben nou naar de keeper in kampioenschap, maar of dat klik, dat, dat, dat, dat, dat blijft toch uh, voor ons nog wel even spannend, want uh, Wolf, Nathan heeft voor de laatste die, het stuur overgenomen van uh, Jaap van Lagen, en de andere team zit uh, op dit moment uh, David Hart, of uh, Hoever Corst, van de terug. En nu uit zo'n 6, 7 seconden per rol uh, sneller. Hij heeft er wel een uh, flinke afgestroomd, Maar met nog even een half uur te gaan. Uh, ja, wie weet wat daar uh, gebeuren gaat nog. Ja. Kijken we nog even verder in het uh, op. Ja. De derde plaats zit dan de, uh, de equipe van uh, Sebastian Bleek uh, Die met het uh, bouwenhuis uit. En uh, de Duitse uh, Albert. Uh, ja, die zijn geen uh, in De kampioenschap hadden ook andere uh, kampioenschappen. Die daar nog onder andere uh, Dunker Huisman. ...Dunker Huisman actief... ...vandaag met de rusthandeling... ...samen met Max Braams... ...maar die auto heeft nu er één... De pits gestaan, dan uh, op de baan gereden. Dus uh, ja, dat is uh, geen kandidaat meer uh, voor de titel. Het ja, zijn een aantal uh, divisies uh, waar het in gedeeld is. Uh, we hebben divisie 1, 2, 3, 4 zelfs. Ja. Het uh, aantal voor de winnaar uh, wordt bepaald door het aantal deelnemers in een divisie. Onder andere in divisie 3 hebben we maar drie tips die meedoen. Ja, als je daar wint, dan krijg je niet de volle punten. Dus daar uh, komen. We geen kopje meer uit. We zouden toch zuiver moeten we, ja, volgens NATO die na vandaag in de gaten gaan houden. Om te kijken wie we dit jaar onze rondkanten kunnen gaan innoveren. Oké okay, Willem, helemaal uh, duidelijk. Zijn er nog uh, veel toeschouwers vandaag of valt het een beetje tegen? Nou, het valt een beetje tegen, maar ook valt is het weer eigenlijk. Want ik, uh, <laughs> het, dat kun je... Nou, oké, je tussen een dus, wat, Ja, u? ja. Ik ga er niet vanuit dat je een korte broek... Ja, uh, <laughs> het uh, aardig en ook het aardig ook. vind daar vind ik ook voor tegenvallen. Uh, helemaal uh, met het oog op kan kalmische zomer dragen. Vaak wordt de laatste race uh, van het ook nog wel eens gebruikt... ...om uh, wat auto's te testen voor het uh, komende seizoen. Maar we hebben deze uh, zondag maar 32 auto's uh, aan de start. En uh, voor uh, windkapen wat, uh, wat we de afgelopen jaren gezien hebben... ...is dat een uh, maagere En hey, dat vreemd, ja, heeft dat misschien uh, te maken met dat uh, de teams uh, geld moeten uitsparen? Want het kost natuurlijk wel wat als je uh, meereist. Oh, ja, dat zou wel er ongevoudig mee te maken hebben natuurlijk Wat we wel op de baan zitten zien, ja, dat is dan met het oog op de koos. Dan krijgen we uh, de socioepie, uh, daar rijden ook dan nieuwe auto's rond. En we zien inderdaad een van die uh, socioepies uh, die hier uh, ja, mogelijk gebruik maakt uh, van deze tijd die er is. Vindt wat wel, de die te testen. daar hadden we wat meer van. En Willem, ik kan me van de vorige Final Four nog herinneren, dat was toen wel in een winterslandschap, dat het een materiaalslag was. Uh, hoe zit het met de uitvallers? Ja, de uitvallers op zich uh, ja, van Manja, wat, wat ik net al aanschip, uh, Duncan, Manja, ik weet niet of je eens uitvallen mag uh, aantippen. Maar ja, als je uh, uh, 50% van de ronde uh, gereden hebt, die de rest van hetzelfde hebt gereden, dan ja, mag jij een als uitvaller uh, uh, ja. Uh, stepen, maar ja, ook hij maakt gebruik. Ja, hij gaat uh, het komend seizoen met die toerei, dus gaat de vierkantje En hij maakt wel mogelijk gebruik van de mogelijkheden om het, uh, die auto nu uit te testen. Maar echt uh, in deze wedstrijd Ik zie daar uh, zeker niet mee. Oké, okay, Willem, nou helemaal duidelijk. Heel veel plezier nog uh, daar uh, bij de Final voor op circuitpark Zandvoort. Ik dank je wel even voor je toelichting. Oké, okay, dankjewel. Dat was Willem van deze vanaf Circuit Park Zandvoort. Ja, we gaan even herrie maken op de radio. Heb ik zin in? Ik ben er weer, Albert-Jan. Weer helemaal wakker. Ja, ja. Heerlijk. Dat is je ook goed gelukt, dan. I love rock'n'roll. Ja, het origineel is van John uh, Jett en de Blackhearts. En dit was een, uh, ja, een, een dance remix van een, uh, alweer een aantal jaren geleden. Even lekker wakker worden zo op de zondagmiddag bij CFM. Zondag in Kennemerland en het is even een half uur. Dat betekent tijd voor de evenementenagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal in Zandvoort gaan doen, Albert-Jan? Ja, nou, nog een half uurtje racen op het uh, circuitpark Zandvoort. U hoort het net, uh, live verslag vanaf uh, de... de circuit. De Final Four is de laatste half uur ingegaan. De laatste race in het Winter Endurance Kampioenschap op, op het circuitpark Zandvoort. Na vieren nemen we contact op, zoals gezegd, met uh, Rob Petersen, de speaker vanuit de toren. En die gaat ons vertellen uh, hoe een en ander is afgelopen. Vandaag ook voor het laatst de laatste dag van de Kids Adventure Week. Een week waarin de kinderen de baas waren in Zandvoort. En uh, de hele heleboel activiteiten hebben kunnen uh, meemaken uh, vanaf uh, vorige week zondag tot en met vandaag, want om vier uur is het uh, de laatste officiële daad van de kinderburgemeester. Uh, Dan is de prijsuitreiking van de opa en oma dag. En die prijsuitreiking wordt gehouden in Café Koper. De kinderburgemeester Beyoncé. Ja, dus nu zit haar taak er ook weer op. Nou, ik had het al gezegd. 6 maart dus dat is dinsdagmiddag. Cinema Nostalgie uh, Zandvoort. My Fair Lady op, uh, uit 1964. En u bent vanaf 1 uur hartelijk welkom. Dan een belangrijk voetbalbericht. Want zondag 11 maart is het zover dan is weer het jaarlijkse blaasvoetbaltoernooi. En dat wordt gehouden in Café Oomstee. En dat is zondag 11 maart aanvang 4 uur. En u bent natuurlijk van harte welkom om mee te blazen. Dan wel te kijken hoe dit de tweede keer in successietoernooi gaat verlopen. Nogmaals, uh, 11 maart om 4 uur in Café Oomstee. Dan hebben we de 17e, daar hebben we twee activiteiten. Allereerst de babbelwagen in Hotel Faber en dat begint om 8 uur. En we hebben een uitvoering van de Wurf... Beelden uit mijn kinderjaren. En dat is in het Theater de Krocht. En dat begint ook om 8 uur. De 18e is er weer een classic concert. Een koorconcert door Martinus Kantorij. In de Protestantse kerk. Aanvang 3 uur. 24 maart hebben we een wandelevenement En wel de 30 van Zandvoort. De start is om, uh, tussen 8 en half 11 op het circuitpark Zandvoort. En dan de 25e natuurlijk. De Zandvoortse circuitrum. Een hardloop evenement op circuitpark Zandvoort. Wat gaat CFM ook nog wat doen in dat weekend? Uh, Jazeker. Wij zijn er gewoon bij. Wij zijn er ook bij hè? Ja, we staan uh, live op locatie voor, en, uh, voor, de stad. voor de wandeltocht is dat? Voor de wandeltocht, is het de 24ste of de 25ste? De 24ste, de... ja de eerste dag ja. De eerste dag, oké okay, de 24ste staan we bij de finish van de 30 van Zandvoort en dat is in, die finish is in de haltestraat Tot zover de evenementagenda. Nou weer voldoende te doen hè. Gewoon uh, lekker uh, genieten van, uh, van alle activiteiten die hier in Zandvoort te doen zijn En de goede muziek gaat maar door bij Zondag in Kennemeland. Hier is Robbie Williams en zijn single Feel Come on, my Just laughs at my plans. My head speaks a language. Goes by, by, by. So slowly, slowly, time goes by, by, by. So slowly, slowly, time goes by, so slowly.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 Dit was het. E Dit is Johnson Hawk van de ANBB. Stad staan nog files op de A1 richting Amsterdam. Tussen Bussen en Knoopendiemen, 10 kilometer door een ongeluk. Bij Knopendiemen zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leiden en Zoetewade Dorp 6 kilometer door werkzaamheden. A6 richting Muiden, 3 kilometer voor Knopend Muidenberg. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en Knopend op 5 kilometer. A20 in de richting Gouda, tussen Schiedam Noord en Knopend, klein Polderplein 3 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A27 Almere naar Utrecht staat 4 kilometer bij Beelthoven. Tot zover de verkeersinformatie.